cijfers zijn afkomstig uit een sociologisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat in 1982 werd gepubliceerd. Nederland moet niet zeuren, Nederland moet aan het werk. Dat kwam uit de mond van Wiegel. Door dit soort mensen val je op je kont. Ik heb de heren van de politieke partijen brieven geschreven. CPN, P van de A, PSP... CDA, van niet één antwoord. In tijden van financiële krapte worden mensen als ratten... Als je ratten in een kooi zet en je brengt langzaam de wanden van die kooi naar elkaar toe, worden de zwakkere ratten aangevallen en opgevreten door de sterkere. Jan Harms. Een van de oprichters van het platform voor uitkeringsgerechtigden. Dood van Gisteren. Een spel van Dick Walda. Regie Ad Leuven. Blijf nog even doorgaan, mensen. Ja, blijf doorgaan. Fijn zo. Prima. En stoppen nu. Heel fijn. Fijn, fijn, fijn. Laura, kindje, waarom doe je niet mee? Oh, ik dacht, uh, ik doe het zachtjes vandaag. Een foute boel. Klap je helemaal leeg. Doe het om jezelf. Oké, okay. en zitten allemaal. Kringetje maken. Zo, je kijkt elkaar aan. Kies je partner. Kijk wie je bent. Kijk in de spiegel en begin met diep ademhalen. Ja, laat het me horen. Fijn, zo gaat hij goed. En nu in de derde versnelling. Blijf doorjagen. En daarna ben je helemaal leeg. Schoon. Nieuwe energie is coming. Haal het uit jezelf mensen. Weer vrij worden. En leeg. Leeg, leeg. Schoon. Prima, sneller, sneller. En weet je al wie je bent? Dat is mooi zo. Ja, ja, ja, en we stoppen voor vanmiddag. Fijn, zo. Ja, ja, dat was het, mensen. Nou, dat ging heel goed. vanmiddag, joh. Ik ben heel tevreden over je. Dan gaan we, doen. Ja, maar gaan we maar. Geen deefje. Ja, we gaan mee. jongens. Hé oh. hey Jan, ja? kan ik je even spreken? Nou, zeg het maar. Oh. Nou? Ik uh, ik wou er maar mee stoppen. Stoppen? Ja, ik uh, ik heb niet het idee dat dit me verder helpt. Maar hoe lang zijn we bezig, Laura? Je bent hier pas drie maanden. Ja, nou, ik denk dat het lang genoeg is geweest. Uh, weet je? Ik heb te maken met de buitenwereld en... De buitenwereld, dat is jouw binnenwereld. dat niet eens naar me. En die binnenwereld moeten we zuiver en schoonmaken. Praten, oefenen. Maar je moet me de tijd geven. Het zijn gewoon hele platte materiële zaken waar ik mee bezig ben. Die man op dat arbeidsbureau... Dat heeft toch die... niet te betekenen, schat. Dat is toch de marge. Jij bent zelf toch het middelpunt? Ik ben helemaal geen middelpunt. Ik heb een nieuwe buitenband voor mijn fiets nodig. De binnenband komt er bijna doorheen. Ik zou het en... erg jammer vinden als je nou afhaakt. Ook voor de groep. Ja, maar ik voel me zo... Leeg. Oh. Dat is precies de bedoeling. Dan gaat het allemaal werken. Als de band verder doorslijt gaat de binnenband er ook nog aan. Laura, en ik heb... denk erover na. Doe het niet ophouden. Blijf in de groep. Bel me aan het eind van de week, oké? Okay? Ik heb echt mijn best gedaan. In het begin vond ik het fijn. Al die aandacht van iedereen. Maar ze luisteren niet echt naar je. Hein Jan met zijn kaalgeschoren hoofd en witte pakken aan, die heeft nog nooit naar me geluisterd. Ik heb hem gebeld en gezegd dat ik niet meer kom. Voor het eerst, denk ik, luisterde hij. Hij geloofde me niet. Bel me maar weer gauw dat je komt, zei hij. Jeroen, Jeroen, wakker worden... Lieverd. Het was je droom, man. Och, wil je wat drinken? Ja. Nee, toch maar niet. Nee. Wat gebeurde er nou? Die krui werd steeds groter en ik kon er niet bij, want ik moest hem wegbrengen. Maar ik kreeg het niet om zijn nek. En af en toe pikte hij naar me. Och. En waar was ik dan? Jij was er helemaal niet, zeker thuis. Och. En toen? Hij noem me mee naar boven, terwijl ik een cadeau wilde doen aan papa. Ach, je vader houdt toch niet van kraaien? Het ging vanzelf. Het is maar een droom, hè? Eén oog had hij al, dat zag ik. Jouw oog? Ja. Hè? Wat erg. Ja, maar mam, ze hebben tegenwoordig hele mooie glazen ogen, hoor. Je ziet het verschil niet. Oh. Schat, zo, wegdroom en lekker slaapjes doen, hè? Ja. Wat doe je? Oh, ik zit een beetje te schrijven in mijn dagboek. Pieker je? Nee hoor. Nee. nee trusten, man. Wel trusten. Dagje rond. En niet meer dromen, hè? Misschien is het wel op voor vannacht. <laughs> en een kraai wil hij vast niet hebben. Is kraaienvlees lekker, man? Nou, ik zou het niet weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het taai is. Trusten, man. Wel trusten. konden we maar een tijdje ruilen. Jij groot en ik klein. Jij zou zorgen dat de ijskast werd gerepareerd... en je zou de fiets voor me naar boven brengen. Ik was heel klein. En je zou me troosten en lieve woordjes fluisteren... als ik weer eens naar had gedroomd. Ik stop... Ik moet nu de stekker van de strijkbout maken. Niet langer uitstellen. Wie daar? Ik kom bij u. Ja. Elektra. Oh jezus, nee. Morgen, mevrouwtje. Ik ben geen mevrouwtje. Elektra. Ja, wat nou, Elektra? Ik kom afsluiten. Hoezo? Nou, u heeft al een hele tijd niet betaald, mevrouw. Uh, nou, uh, komt u even binnen? Ja. Ja, ik ben in de Tesla Schadestraat geweest om het te regelen. Ik heb betaald. Oh ja. En uh, die meneer zei, het kan wel even duren voor het is afgeboekt en uh, ja, dan uh, komt er misschien iemand van ons en uh, zegt u dan maar dat er betaald is. Uitstekend. Mag ik dan even het betalingsbewijs zien? Ik heb het overgemaakt. Dan nou, laat u me dat even zien. Dat het is afgeboekt en gestort. Ja, maar u kunt me toch niet zonder gas en licht laten zitten, verdomme? Als u alsnog betaalt, het gaat om een bedrag van 131 gulden en 56 cent. Is er niks aan de hand? Blauwe betaalkaart mag ook. Ik heb het niet. Maar waarom neemt u mij dan in de maling? Ik neem u niet in de maling. U vertelt dat u vorige week op ons kantoor bent geweest. Daar ben ik geweest, ja. ja als u betaald heeft, dan ontvangt u een betalingsbewijsje. Zo simpel ligt dat. Ik heb betaald met het laatste kaartje dat ik had. Dan is het ergens geregistreerd. Als u me dat kunt laten zien, dan praten we nergens meer over. Anders ga ik afsluiten. Kunnen jullie wel, verdomme... Ik word ook maar gestuurd. En dan kun je me toch overslaan? Zeggen dat ik niet thuis was? Volgende week krijg ik mijn uitkering. En dan betaal ik de rest. En dit zegt u dat. Ik wil het in twee termijnen doen. Ik heb bijstand, ziet u? Ja, wie niet? Hoeft u zich echt niet voor te schamen. Nee, dat doe ik ook niet. Maar dit. Dit, dit vind ik het toppunt. Oh, dan hoor ik de bellen ook niet. Hoe moet het nou met koken en zo? Vanavond is er een mooie natuurfilm die Jeroen graag wil zien. Ah, ja, ik kom wel weer goed, mevrouwtje. Zo. Dan moet ik even bij met de meter. En hoe gaat het als ik straks wel uh, geld heb? Dan komen we weer. De boel is zo aangesloten hoor. Even kijken, waar zit dit gas? In het onderste kastje. Ja. Uh, ja, met Laura. Of met mij? Mag ik je direct terugbellen, Lisbeth? Uh, ik heb de gas- en lichtman op bezoek. Wat komt hij doen dan? Ja, dat uh, vertel ik je direct. Zo. Het is weer gepiept, mevrouw. Wat een rotwerk heeft u. Ja, ik ben tegen alle ziektes in Gent. Maar maken ze niet bang, hoor. Ja, ik heb vorige maand een paar schoenen moeten kopen voor mijn zoon. De, de allergoedkoopste schoenen, dat waren die paar tientjes die ik had gespaard voor het gas en licht. Tja, ik maak niet anders mee, mevrouw. Sommige mensen weten niet hoe ze hun geld op moeten krijgen en mensen zoals u die... Waarom sluit u me dan af in godsnaam? Mevrouw... U kan toch denken? Mevrouw, als ik me in u ga verdiepen en in al die andere mensen, ik heb opdrachten. Dus u denkt niet? Dat hoort u me niet zeggen. Hoe moet het nou verder? Ik kan toch niet... Heeft u nog een uh, petroleumstel? Ja. Nou, moet u daar maar op koken. En kaarsen gebruiken. Is nog gezellig ook. Oh, <laughs> Lolletje. Moet wel, mevrouw. Je moet blijven lachen. Ja, ja. Ik zeg altijd maar, als je niet tegen een geintje kan, dan ga je gauw dood. Noem dat maar een geintje. Geen gas en licht. Zodra u geld heeft, komen we onmiddellijk. Als u s'morgens tiener belt, zijn we er smiddags. Rotzakken. Ja, mevrouw. Vuile rotzakken. Dag, mevrouw. Allemaal. Sterkte. Nog Ik geentjes Maar ook. Vanaf 21 jaar afsluiten heb je een panzer gekregen, moet u begrijpen. Ja, met Laura. Je moet me honderd gulden lenen. Ik heb geen gas en licht meer en die man zei kaarsen, gezellig. Ja, ja. Begin nog even bij het begin, Laura. Ja, ik, ik ben achter met gas en licht. Hè. Vorige week heb ik het eerste gedeelte betaald, maar ze zijn evengoed gekomen. Was er niet met iemand te praten? Oh, jawel, jawel, maar uh, evengoed onverbiddelijk. Nou, ze hadden me dan uitgegooid. Ja, ja... Ik, ik, ik had de zenuwen. Ik heb jou honderd keer gevraagd. Ja, wil je geld lenen, weet ik, weet ik. Maar ik, ik moet het je ook terugbetalen. Dat wil ik, zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Je kent me toch? Ja, mensen, natuurlijk ken ik je. Nou, zal ik even langskomen? Ja, maar uh, je krijgt niks te drinken. Iets kouds toch wel? Uh, limonade dan. Zalig limonade. Uh, Neem me niet in de maling. Weet je wat hij ook nog zei? heeft u een petroleumstelletje. Jeroen en jij komen vanavond gewoon bij mij eten. Die kaas stinken. Ja, omdat en. ze walmen. Zeker weer de goedkoopste gekocht. Ja, natuurlijk. Vind je het niet leuk dan? Ik vind er niks aan. Nou, ik ook eigenlijk niet, maar uh... <sighs> Ik kom nog 25 gulden tekort. Kan ik die van jou lenen? Hebben we dan weer gas en licht? Nou, hoeveel heb je? Van het al papiergeld. Oh, nee. Je moet een cadeau voor je vader kopen. Ga je zaterdag naar hem toe? Ik hoop niet dat zij er is. Wie? Die nieuwe vriendin van hem, Annemiek. Nou. Ik mag niks van er. Niet wiebelen met mijn voet. Nou, ze is toch wel een ietssepitsie aardig. Ik mag er niet onderuit zitten, niet naar de televisie kijken. En wat zegt je vader dan? Die zit alsmaar aan haar. Ik kijk niet eens meer. Ze heeft rood geverfd haar en twee valse tanden. Ah, hoe weet je dat? Dat kan ik zien. Ik heb er verstand van. Ah. Ik heb 25 gulden nodig. Bel ik morgenochtend gelijk op. Voor tienen hebben we morgenmiddag weer televisie. En dan doet de bel het weer. En dan bak ik pannenkoeken. En het cadeau van papa dan? Uh, hoeveel heb je gespaard? Bijna 40 gulden. Een cadeau van 40 gulden? Ik wou jou ook een cadeau geven. Oh, oh, oh. Nou, dat hoef ik dus niet, hè? Als je mij maar die 25 gulden leent. Dan heb ik nog maar 15 gulden over. Nou, dat is toch zat? Oké. Okay. Alsjeblieft, mam. Uh. Volgende keer, met kerstmis, pik ik hele dure kaarsen. Durf je niet? Nou, jij weet niet wat ik allemaal durf. 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, Alsjeblieft, geweldig, joh. Ja. Hij wou het boek over de brandweer hebben. En dat kost? Weet ik niet, maar in ieder geval meer dan 15 gulden. Oh. Nou, is het goed dat ik je volgende maand terugbetaalt? Ik doe het echt hoor. Lisbeth krijgt 100 gulden van me en jij 25. Het komt, ik heb het al besteld bij Veenstra. Oh, daar heb je niks van verteld. Vandaag eerst het zijkamertje helemaal opgeruimd. Zodat ik er kon werken. Een broek voor Jeroen genaaid. En voor mezelf een bloesje. Ja, het is eigenlijk een zomerbloesje, maar... Ik vind het fijn om het nu al te maken. Ik fantaseer dat ik het aan heb. Bruine armen al. En Jeroen en ik fietsen naar de rivier om dan naar de boten te kijken. Ja... Ik zou graag weer willen tekenen en schilderen. Maar ik vind zo'n zonde van de tijd. Wel lang gekeken naar de aquarel die ik lang geleden maakte. Die met die amaryllissen. Hoe lang al hou ik van hun kleur. En wat heb je vroeger gedaan? Oh, van alles. Ja, ik heb Nederlands en Engels gestudeerd en uh, daarna getrouwd... Maar ik pak alles aan. U hebt bijstand? Ja, maar daar red ik het natuurlijk niet mee. Nee. Maar uh, maak ik een kans? Ik kan s'avonds en uh, in de weekends. Om eerlijk te zijn... Ja? Ik heb liever meisjes van een jaar of achttien. U kost me te veel. En eh... Uh... Zwart bedoelt u? Nee, begin ik niet om. Al mijn serveers staan op de loonlijst. Oh. Trouwens, ik vind het asociaal sociaal zwart. Ja, ik, ik probeer van alles, meneer Vingerhoed. Ik uh, solliciteer me gek. Of ik ben te laat, of te oud. Nou ja, mevrouw, met uw voorkomen... zijn er natuurlijk wel uh, mogelijkheden, zou ik zo zeggen. Maar daar zal uw belangstelling van niet naar uitgaan. U raadt het goed. Uh, in de keuken heeft u ook niemand nodig? Heb ik machines staan, mevrouw... Zijn nooit ziek, nooit moe, zeuren niet. Ik krijg hier ook wel buitenlanders die in de keuken willen, maar ik mot ze niet. Waarom niet? Krijg je vroeg of laat gedonder mee? Oh, ik heb niks tegen ze hoor. Er komt hier ook een Turkse klant, nooit geen last met die man. Maar als personeel moet ik ze niet. Die, die, die, die landaard van ze. Hè? Die mensen komen uit de bergen. En wij zijn vlak gewend. Dat is anders. Bergen, vlak. Ja, dan voel je toch anders. Je natuur is dan heel anders. Ja, ja. Bergen. Anders. Ik zou je morgen wel aannemen, bij wijze van spreken. Je kan zo beginnen. Dat is mijn gevoel. Mijn verstand nog. En Mijn verstand zegt dat een meisje van 18 goedkoper is. En, uh, oh ja, het oog toch nog zo leuk, hè? We wiebelen nog een beetje uit het kontje van ze. Mijn klanten kijken graag naar zo'n jong ding. Zou ik durven stelen? Ja, vroeger heb ik het één keer gedaan. Een boek. Ik was 18. Volgens mij zat mijn hele gezicht onder de vlekken. Eén pakje roomboter stelen. Mag dat van mezelf? Ach. Vandaag weer eens gesolliciteerd. Die man alsmaar met zo'n sigaartje in zijn mond. Zoals hij naar me keek. En ik dacht, eigenlijk ben ik wel blij dat je me geen werk geeft. Want uh, ik zou met jou binnen een week de grootste ruzie hebben. Nee, het moet korter. Uh, klusjes, vrr. Ja, ze moeten weten dat ik een vrouw ben. Eh... Uh, een vrouw biedt zich aan. Nee, dat kan natuurlijk ook niet. Uh, belangrijk is wat ik kan uh, en hoe ik bereikbaar ben. Uh, BZA voor alle mogelijke vertalingen in en uit Frans, Duits, Engels. Of uh, uh, vrouw handig in opknappen. Ja, dat is nou opknappen. Nee, uh, vrouw handig in witte en behangen en schilderen. Geeft ook bijles in Engels en Nederlands. Serieuze reacties. Nou, ja, en dan mijn nummer. Ja, dat is zo doe ik het, ja. Dat is goed. Je hebt het niet gedaan vandaag. Wat? Weet je het niet eens? Nee, ik... Uh... Geen nagels gebeten. Oh, oh, nee? Ik heb het niet één keer gezien. Nou, misschien ben ik wel helemaal vanaf. Zeg, Jeroen, die advertentie is weg en... Uh, mijn telefoonnummer heb ik erbij gezet. Dus uh, ik wou graag zelf opnemen als ze bellen. Ik bedoel, uh, ja, als ze bellen. Wat doe je nou weer ingewikkeld? Uh, ik bedoel, uh, er kunnen mensen bellen. Uh, dat ze van alles vragen en zo. En als je er niet bent? Ja, dan neem jij hem natuurlijk. Logisch. Misschien krijg ik wel zoveel werk dat we dit jaar met vakantie kunnen. Waar wil je heen? Binnen of buitenland? Ja, buitenland natuurlijk hè. Daar hebben we geld genoeg voor dan. Frankrijk of is dat te ver? <laughs> we gaan met de trein. Tweede klas? Ja, ja, tuurlijk. Eerste klas reis is nergens voor nodig, nooit. Dan blijven we een paar dagen in Parijs. Dan laat ik je de stad zien. En daarna gaan we naar het Loiredal. Kamperen? Ja. Oh, misschien kan ik wel de auto van Lisbeth lenen, bedenk ik nou. Dat heeft ze al zo vaak aangeboden. Was je met papa in Parijs? Ja. Was het leuk? Ja. Hij is pas na die tijd erg veranderd. Het ging niet meer. Maar daar hebben we het een andere keer over, hè? Anders word ik zo zielig. En ik wil helemaal niet zielig zijn. Nee, man. Nou dan, we nemen een tentje en we gaan. We hebben toch helemaal geen tentje? Oh, dat is waar, ja. Nou, dat moeten we gewoon even kopen, hè. Nou, eerst maar even die reacties afwachten van de advertentie. Vandaag eindelijk de advertentie durven wegsturen. Ik verlang zo naar iemand die me weer zelfvertrouwen geeft. Gewoon zegt dat ik iemand ben. Ben ik iemand? Vandaag geen nagels gebeten. Jeroen merkt het. Jeroen merkt alles. Ja, met Laura. Uh, hallo. Uh, dag, Laura. Ik heb je advertentie gelezen. Wat is je prijs? Oh, ja, maar waar gaat uw belangstelling dan naar uit? Streng. Heel streng. Dat je me. Dat je me. Ik weet niet. Slaan of zoiets. Dag meneer. Dag schat, ik kom ja hier toe. Oh, God, hij komt naar me toe. Nee, natuurlijk niet. Hij weet mijn adres niet. Oh, vooral mijn achternaam niet noemen. Met Laura. Hallo, ik ben nog wat vergeten in de gauwigheid. Heb jij een herdershond dat die blaft naar mijn zo? Een streng herdershond aan een riem? Dan betaal ik een meier. Hou je nou op of niet, Visserik? Pardon? Oh. Oh, sorry meneer, maar ik uh, ik word allemaal gebeld door de een of andere gek, ziet u. Ja, zeker na aanleiding van uw advertentie? Ja. U zoekt werk, begrijp ik? Ja. Mag ik vragen, met of zonder BTW? Eh, uh, ja... Uh, Kunt u beton storten? Kan ik beton storten? Uh, nee, uh, nooit gedaan. Jullie wijven kunnen toch alles? Feministen en potten willen de kerels toch afschaffen? Dag, meneer. Oef. Ik haal hem eraf. Ik haal hem eraf. Oef. Nee, dat moet ik niet doen. Ik... Er hoeft maar één aardige bij te zitten. Iemand die me echt aan werk helpt. Nee, dan moet ik maar even door de zure appel heen bijten. Oef. Heel geil en gek Amsterdam krijg ik aan de lijn. Oef. Met Laura. Hi, ik heb je advertentie gelezen. Hoeveel kost Engelse les? Um, ik had gedacht uh, 12 gulden per uur. Oh, ja, dat is een hoop geld. Uh, je moet namelijk weten: ik heb al een uh, cursus gevolgd met bandjes en zo. Oh. Maar nu ga ik over twee maanden naar Engeland. Mm -hmm. Dus ik wil graag een beetje uh, compenseren. Uh, ja, maar twaalf gulden per uur, dat is toch... Uh, vijf gulden? Vind je daarvan? Mm. Nee, nee, dan, uh, dan gaat het over. Spijt me, uh, vijf gulden vind ik echt te weinig. Nou, krijg dan maar de perspokken, doei. Alsjeblieft, laat er één aardig mens bellen. Een aardig gewoon mens. Laura. Hallo, engel. Hoe is je humeur vandaag? Hallo, ben je daar? U wenst? Oh, jij ja, hebt gevoel voor humor. Daar hou ik van. Wat heb je aan, engel? Veel of weinig? Dat gaat je niks aan, viezerik. Nee, nou even serieus, maak even een joke. Mag toch? Ik. Euh, ik wou wat gewit. ...en behangen hebben. Uh, waarom begint u dan zo vreemd? is mijn natuurmeid. Oh, nou, uh, witte en behangen kost... Uh, 15 gulden per uur. Dat is het deal. Zwart natuurlijk. Uh, hoe lang denk jij dat je bezig bent? Uh, dat hangt er vanaf. Uh... Even kijken, ik doe een ruwe schatting. Uh, Zo'n metertje of dertig in het vierkant... Ja, dat is toch moeilijk, hoor. Zo door de telefoon. Uh, misschien kan ik uh, eerst even komen kijken. Uh, graag. Heb jij ervaring? Uh, ja, ja, ik, ik doe dit al een tijdje. Uh, waarom? Nou, gewoon omdat ik geld nodig heb. Ja, ja, dat begrijp ik. Doe je het vakkundig? Geen gebladder en rotzooi? Nee, vanzelfsprekend... Ik heb al een jaartje of wat ervaring hoor. Ja, ja, ja ik kan veel meer verdienen. Uh, maar kunnen we geen afspraak maken uh, dat ik even bij u langskom? Ja, uh, heb een leuke stem. Beetje te beschaafd, maar dat ram ik er wel uit. <lacht> Kun je goed pijpen? Oh. zelf vandaag als troost getrakteerd op een kremtebol. Bij Van der Sluis twee boeren Bruin van gisteren gehaald. Ja, hij is de goedkoopste bakker in de buurt. En omdat het brood van gisteren is, krijg ik het altijd een kwartje goedkoper. Vijftig cent winst dus. Heerlijk smorgens die geur van gebakken brood. Moet dan altijd denken aan de bakkerij van Oom Wilm. Wilde na zijn pensioen zijn volkstuintje opknappen. Een week na zijn 65 e ging hij dood. Op weg naar zijn tuin. Had altijd zo'n witte gezicht. Alsof het meel nooit goed was weg te wassen. Met Laura. Met Wiesing. Zul je rijden? Eh, ja, Jazeker wel. Maar ik heb zelf uh, niet een auto. Oh, nou, dat is geen probleem. Ik uh, ik moet wat rotzooi kwijt. Oh, uh, wat voor rotzooi? Nou, oh, kijk, dat leg ik je later wel uit. Honderd ballen voor het vrachtje. Morgenochtend nog zes uur achter kans uh, Maar, uh, mag ik weten... Oh, kijk, even op en neer naar Lelystad. Het is zo verdiend. Graag of niet? Ja, maar... U bent zo vaag. Uh... Ik ben iets vaag en jij geen gevraagd. Daar hou ik niet van. Oh. Uh, mag ik er even over nadenken? Je hebt een poe nodig. Ja? Nou dan. Ik wil volstrekt serieus. Ja, ik heb van die rare telefoontjes oh, gehad. Ja, dat is het risico, kind. Nou, doe je het of doe je het niet? En uh, mag ik uh, terugbellen? Je doet het maar hoor. Voor tien uur vanavond. Scherp me op. Ja. 1, 2, 7, 6, 4, 5, 9. 9, 8. Ik bel u absoluut terug. 23 telefoontjes. 23. Eén van een vrouw. Die wilde weten of ik ook een tuin kon aanleggen. De rest mannen. Geil of gek. Nee, dat is niet waar. Oh. Je bent helemaal in de war. R rode vlekken, zeker, hè? Ja. Yeah. Oh, ik ben zo bang voor dat rol ding, die telefoon. Ik had het nooit moeten doen. Tot over twaalf uur ben ik gebeld. En toen heb ik er een kus op gelegd. Is er uiteindelijk wat uitgekomen? Ja, morgenochtend om zes uur achter het centraal station. Waarom? Hoezo? Ja, ik kan op één dag honderd gulden verdienen. Ik moet een vracht wegbrengen. Hm. Lijkt het serieus? Ja, want uh, ik heb die man naderhand nog gebeld. En uh, ja, misschien is die aannemer of zo. Uh, hij zit met iets omhoog, dus... Uh... Kun je in de vrachtwagen rijden? Nee, het is zo'n bestelauto, weet je wel. Het is in elk geval mooi verdiend. Kan ik jou van terugbetalen? Wat nou? Wat heb je een kleur? Moet jij niet naar school? Ik ben zo raar en ik heb pijn in mijn rechteroor. Oh. Ik bedoel van binnen. Volgens mij heb je koorts. Uitkleden en naar bed. Wat ben je? Ga terug. Laat zien dat geld. Nee, je moeder is weer eens in de maling genomen. Wat dan? Nou, eerst naar bed. Ik zal je temperatuur opnemen. Ja, mam. Ja, ik heb tot zeven uur gewacht ik stond daar met de blauwbekken. bekken toen heb ik die man opgebeld ja hij kwam eraan niks gezien weer opgebeld ja dat klopte er was iets tussen gekomen zierig voor je op je zij en je pyjama broek naar beneden kan die thermometer niet onder mijn arm nou ik doe het toch voorzichtig Je bent gloeiend heet. Wanneer is het begonnen? Gisteren al een beetje. Maar hoe kan het nou? Ik kan toch niet zomaar ziek worden. Ben je misselijk? Hoofdpijn? Nee, maar koud en warm en een beetje misselijk. Oh. Oh Jeroen. 39,5. Ik bel de dokter. Nee, niks. Vooruit onder de dekens. Ik breng direct iets warms te drinken en ik maak een warme kruik. En wanneer is hij daarmee begonnen met het roepen? Ja, toen die koorts omhoog ging. Ja, wat moet ik nou? Ik zou hem bellen en open kaart spelen. Ja, zo van Jeroen heeft middenoorontsteking 40 graden koorts en roept om zijn vader. Nou, nooit van zijn leven. Daar gaat hij me straks natuurlijk mee chanteren. Zeg dan dat het je goed leek om hem toch even te waarschuwen. Ja, ja. Zaterdag is jarig. Wie? Joop? En Jeroen zou naar hem toe. Ja, wat moet ik nou? Nou, bel hem op, uh, nu. Nou, en, en, en lieg zoals ik je heb voorgedaan. Dus niet, uh... Zal ik bellen? Nee, dat is al te lullig. Hier, alsjeblieft, bel. Oh, als ik maar niet dat mens aan de lijn krijg. Ja, met Laura. Uh, is uh, Jop er? Ik wil hem graag even spreken over Jeroen. Uh, die is ziek. Ziek? Hoe kan dat nou? Vorige week was ik... Mag vorige... ik Joop? Even. Ja, ja, heel goed, Laura. Houd maar doorheen. Joop? Ja? Dinges aan de telefoon. Over Jeroen. Dinges noemt ze me. Dinges. Ja, kindje. Jeroen heeft middenoorontsteking oh. en ik dacht, uh, ik bel je even. Wat dan? Jeroen heeft middenoorontsteking? Dat komt omdat jij dat, dat, dat het kind verwaarloost. Geef hem eens even aan de telefoon. Hij heeft 40 graden koorts. Ja, hij kan wel even aan de telefoon komen. Nee, hij mag zijn bed niet uit. Maar hij heeft naar je gevraagd. Waar? Oh, hij heeft naar me gevraagd. Ja, logisch. Hey Annemiek, mijn zoon vraagt naar me. Ja, ik, ik kom eraan. Nou, het stinkt hier. Nee, het stinkt hier. Weet je waarnaar? Naar de armoede. Tweede deur links. Hmm. Hoe is het met hem? Heb je weer zitten grienen? Je hebt van die varkensogen. Je mag even bij hem van de dokter. Hij heeft hoge koorts. Nou, logisch, komt omdat jij hem verwaarloost, Dat zei ik al. Over vijf minuten vertrek je weer. Ja, dat maak ik uit, hè. Oh. Ik zal mijn advocaat regelen dat hij bij mij komt. Vijf minuten, je tijd gaat nu in. Jezus, moet je die vingers zien. Nagels heeft mevrouw niet. Ha. En er moet mijn kind opvoeden, heel achtbare. Ik heb het zo koud de laatste tijd. Zou het van de zenuwen komen? was er maar iemand die over mijn rug wilde wrijven. Ik doe de kleine lampjes aan in de slaapkamer. En ik fantaseer erover dat er een lief iemand is die me warm maakt. Zodat ik mijn kussen niet meer nodig heb om uit te huilen. Of tussen mijn benen te stoppen. Waarom? Waarom wat? Nagels bijten. Oh, dat, dat weet ik niet. Ik kan toch even vlug op en neer als ik me heel dik aanklee. Geen sprake van. Wel sneu voor papa. Oh, je hebt toch gehoord wat de dokter zei? Kon jij het boek niet even brengen? Het ligt te wachten bij boekhandel Venstra. Ach, oh, schat. Wil je dat nou echt? Het is de eerste keer dat ik hier niet ben. Nou, oh, hij weet toch dat je ziek bent? Ik heb jullie wel gehoord, hoor. Wat gehoord? Oh, wacht even, wacht even. Ja. Met Laura. Ik bel naar aanleiding van die advertentie. Oh. Vertalingen? Doet u die ook? Uh. In het Engels? Uh, Jazeker, geen probleem. En kan het zwart? Oh, dat is ook geen probleem. Het gaat om een spoedvertaling voor een Engels museum. Ze willen daar een expositie van me hebben. Oh, nou, dat is fijn voor u. Maar het is wel een klus, hoor. Ik bedoel om te doen. Uh, ja. En heeft u een schrijfmachine? Uh, natuurlijk. Goed, kunt u dan uh, het werk vanmiddag komen ophalen? Ja, zegt u maar waar ik moet zijn. Lange Enderstraat. Enderstraat, ja. Twaalf Huis. Twaalf Huis. Dat is in de buurt van de Koekjesbrug. Oh, bij de Stadhouderskade. Daar, ja. Oh, ja. Twaalf Huis. Ja. Langenbach. Langenbach, ja. Oh, uh, en zullen we er dan maar vijftien gulden per uur van maken? Omdat het een spoedklus is. Oh, ja, goed. Uh, bent u de hele middag thuis? Ja, maar komt u maar zo snel mogelijk. Want alles moet volgende week donderdag de deur uit. Ja, ik uh, kom straks even langs. Fijn hoor. En uh, bedankt alvast. Uh. Ik heb werk, Jeroen. Jeroen, ik heb werk. Blij met een dode mus. Eindelijk iemand die niet gestoord is of me in de maling neemt. Weet je het zeker? Nou, bijna zeker. Oh jee. Oh jee. Maar ik, ik heb helemaal geen schrijfmachine meer. Oh, nou ja, die, die moet ik maar gaan lenen dan. Weet je wat, mam? Ik kan het fonds vragen. Die heeft er twee. Ja, maar hoe komt die machine hierheen? Ik neem ik... het gewoon de volgende week mee. Wat? Dat boek. Ja, welk boek? Het brandweerboek. Oh, dat brandweerboek. Oh. Dus. eindelijk werk. Die man vroeg me of het zwart mocht. Dus dan... Je bent veel te vlug van vertrouwen. Oh, ik kan helemaal niet weg. Ik moet eerst mijn band plakken. Helemaal vergeten. Zal ik het even doen? Ach, jij mag je bed niet uit. Rij de fiets dan maar naar binnen en zet hem op bed. Ja, dacht je dat ik geen band kon plakken? Zet het nu eens op een rijtje, mam. Anders word je weer zo druk. Ja, schat. Ja, uh, we gaan meteen morgen koppen kopen als de vertaling af is. En nieuwe gymschoenen voor jou. Ja? rijtje rijtjes, band plakken, fonds bellen voor schrijfmachine, ja, werk ja, ophalen... Ja, ja. Oh, en ik geef dat brandweerboek wel even af. Dat kan best. Nee, dat wil ik niet. Ik heb best gehoord dat jullie ruzie hadden, hoor. Wanneer? Toen hij er was, natuurlijk. En je had koorts. En dan hoor je juist beter. Hij zei, het stinkt hier naar armoede. Nou, ik ruik niks. Ik ook niet. Hou je fiets nou maar op, mam. Eerst ventiel uit. Ja, nou hou je stil hè. Ik doe dit in vijf minuten. Ik kijk op de klok. Oh, nou uh, dan gaat de tijd uh, nu in. Nou moet je het in het water houden. Dan heb je het lek zo gevonden. Ja, rustig, rustig. Ik moet eerst die band er Eerst hangen. nog een beetje lucht erin pompen. Ja, dat doe ik allemaal wel. Beetje lucht erin, eh, Dat kan je moeder wel, jongen. Oh, ik zie het al. Dit kan ook aan twee kanten een lek zitten. Eerst wel even droog maken, hoor. Ja, hou je nou stil of niet? Uh. Ik wil eigenlijk helemaal niet naar die verjaardag, man. En misschien heeft die man weer relaties die ook vertalingen nodig hebben. Ja, als je er eerst maar in zit, hè. Dan gaat hij weer te veel drinken, wordt ook jankerig, gaat hij op jou schelden. Waar iedereen bij zit? En dan zegt hij dat hij me in huis haalt. Maar dat gaat mooi niet door. Oh, zo is dat. Misschien moet ik wel helemaal niet meer gaan, man. Want als het hier naar armoede stinkt, dan stink ik ook. Zo, jongen. Uh, klaar. Oh. <laughs> Zeven minuten, man. Oh. Even goed knap, hoor. Uh, nou, ik ga gewoon. En... Uh... Zal ik dan straks verse broodjes meenemen voor vanavond? Als voorschot op de vertaling. We hebben nou lang genoeg brood van gisteren gegeten. Ja. Brood van Gisteren, een spel van Dick Walda, werd Laura gespeeld door Paula Major, haar zoon Jeroen door Wiebe-Pier Knossen en haar ex-echtgenoot Joop door Olaf Wijnands. Hein Jan werd gespeeld door Jan Wechter, Liesbeth door Gerry Mantel, de man van het GEB was Dick Scheffer, Vingerhoed, Paul van der Lek, telefoonstemmen Barbara Hofman, Jan Borkes, Hans Karsenbarg en Ad van Kempen. De regie had Abt Leupeler.